Citydijkers met het NOS-journaal. Bij het aanbodcentrum in Terapel hoeft vannacht niemand gedwongen buiten te slapen. Volgens het COA zijn er bijna 500 opvangplekken gevonden. Genoeg voor de mensen die gisteren buiten moesten wachten. Het is voor het eerst in lange tijd dat niemand gedwongen buiten moet slapen. Enkele mensen hebben er wel zelf voor gekozen om toch wel de nacht buiten door te brengen in Terapel. In Noordwijkerhout is een dode gevallen bij een ongeval bij een tankstation... De automobilist was tegen een pilaar van het onbemande pompstation gebotst. En vervolgens vloog het voertuig in brand. Het vuur sloeg over van de brandende auto naar het dak van het tankstation. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder zou verspreiden. De auto is wel volledig uitgebrand. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval in Noordwijkerhout.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 Zes mensen kwamen daarbij om het leven. Janine Abbring stopt met de presentatie van het VPRO-programma Zomergasten. Ze maakt haar vertrek bekend aan het einde van de laatste aflevering van dit seizoen. Abbring presenteerde Zomergasten vanaf 2017. Zes seizoenen lang sprak ze tijdens de zomer met prominente gasten over hun ideale televisieavond. Wie Abbring opvolgt bij Zomergasten is nog niet bekend. Dan het weer. Het koelt vannacht af naar 10 tot 13 graden. Overdag blijft het droog met af en toe zon bij 20 tot 23 graden. En ook de dagen daarna blijft het droog en kan het iets warmer worden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Later. Want ik had je graag verteld Hoe mijn droom was Want daar was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 to me. Zomer met GFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Het Zomerhit. gaat over en over. Het's been like this all along. La solida gana el combate. La luna no sale si no te vuelva a ver. te vergeten. Ik heb al dagen vergeten. Ik ben al lang onder de aan mij bezeten. De vaak om niet op als jij er niet meer bent. de tequila. Pa' se dilate en affila. Yo quiero verte te muerto. Ik weet dat ik niet ga ik dood van de pijn Want toen ik je zag Op die eerste dag Was ik zo verslap Oh, ik wil je in mijn armen Maar ik wil je van toch wel van jou yeah. Porque sinceramente Doe ik recordarte Si tú no estás la soledad Gana combate La luna no sale Si no te vuelva a ver Het ik ik kon je te vergeten Ik heb van dagen niet geslapen Of vergeten Ik ben al onder En eens aan mij bezweken De maak komt niet op Als jij er niet meer bent Baby, yo Tengo apuro. vamos a hacerlo de a poquito que si miedo te lo quito Ik geef totdat ik een voze verkloot Ik zocht veel naar aandacht en ik was zo idioot Dat het leek alsof ik jou niet meer zou staan En ik ben je onbereikbaar en is alles misgegaan Sinceridad, tu te fuiste sin necesidad Tu volviste sin necesidad Pero tú te fuiste con tu ausencia y tu soledad Ik weet dat soledad. ik niet altijd voor je kon zijn Als je zonder jou ga ik dood van de pijn Want toen ik je zag, op die eerste dag was ik zo verzwag Ik viel je in mijn armen, maar ik weet niet hoe mijn part van, voy je van jou marise, Voy a fallear y sé que voy het liefste bel ik jou om te zeggen dat ik het allermeest van je hou como Por olvidarte, porque sinceramente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 hele zomerlang, Zandvoort als bruisende badplaats. Ook in de zomer. Zie is een beetje gek. Beetje gek, maar zo is... kan er niet beschrijven in even. We zitten samen op je kamer op vier hoog. En ik zit naar je te staren op ik droom. Je maakt me licht in mijn hoofd. Of is het je bier ook? Ik kom me heen naar al je flora en fauna. Alles is goed, want dat was goed bij je aura. Waar over je jong, snap er niks van. Maar doe je ding, want het is best goed. aan, En jij kon niet verder, beiden vandaan staan. Oh, nog steeds. When you